Door de groei in het vierde kwartaal bleef Nederland een nieuwe recessie bespaard. De economische groei over heel 2010 kwam uit op 1,7 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie profiteerde van de groei van de Duitse economie. De groei in Duitsland was over 2010 3,5 procent. In Frankrijk viel het groeicijfer met 1,5 procent iets tegen.